De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, beschreven door Peter Reumer. Vandaag, De Breuk. Was het mijn rondje of de jouwe? De jouwe. Alweer? Volgens mij loopt jij twee op één. Ik kan goedkoper in de Rolls Royce rijden met. en met jou een avondje doorzetten. Met mij is het gezellig. Ja, nou, toe nog twee jongens. Maak er maar drie jongen van jongen. Je oude vader is de hat aan toe. Rippa! Het was dus gezellig. Zo, we nog steeds zonder werk. je eens in de stad, pa? Ja, ik logeer een paar dagen bij mijn vriendin Jacqueline. Je moet trouwens de groeten van de... Rep, uh, ...dinges, eh, uh, uh, hoe heet je, uh, Harry? Yeah. Ja, ze hebben het soms over, als ja, we even willen lachen. Ja. Yeah. <laughs> zo, Peek, mijn jongen vertel eens, hoe gaat het met Toos? Met Trace gaat alles goed. Ja, maar zo, vertellen hoe het met Trace is, oliebol. Ik heb het over Toos. Toos is Trace. Wat? Trace is toos. Ja, nee, dat ben niet goed bij jou. Maar dat wisten we al. Uh, hoe gaat het met je vrouwtje, Peek? Nou, heel goed, pa. Qua gezondheid ook. Ik had het, uh, ik had het eigenlijk meer over de baan. Heb zij nog steeds een inkomen? Nee, eh, rekenbaar. Hou me zo. Er gaat niks boven een vrouw met een laag inkomen. Drie jonge in jenevers. Zo, toont je zeg, je bent er ook niet vrolijker op geworden als ik een zaak had als jou, dan zou ik de nog lopen stralen. Drink maar eens uit, ouwe. misschien is het je laatste. Vergeet het maar, met dit spul kun je 100 jaar worden. Het schijnt goed voor je hart te zijn. Jij zal het wel uithouden, dat twijfel ik niet aan, maar ik had het over mezelf. De zaak zal binnenkort moeten sluiten en ik moet het ziekenhuis in. Toon! Nee! Toon, jongen! Toon, ga zitten. Je gaat ons wel niet verlaten. Ja, toch wel. Nee, ja, maar wat moeten we dan zonder jou? Nee, ik bedoel, uh, zonder jouw café. Dank voor je oprechte medegevoel. Het is een breuk. Een grote breuk. Is een maar woord. Wat eens één een was, wij, jij en het café. Dat wordt nou, wordt nou... Hij heeft een breuk. Uh, ja, toch? En dat wordt geopereerd in het ziekenhuis. Juist. En zoiets doen ze niet even achter in de keuken. Zou Nee zeg, ik mag toch over van niets. Stel je voor dat ze hier in de keuken gaan opensnijden. <laughs> Al die rot zo, er, zo tussen de kroketten en de ballen gehakt... en er maar afwachten dat ze stoppen. En met volgende dag te eten krijgen. Ja, maak een beetje geintjes, ja. Het is een serieuze zaak. Het is een serieuze zaak. Oh, ja, nou, je gaat toch niet zitten en zeg van breukje. Die breukje die kan me niet zoveel schelen... maar mijn zaak was zeker twee weken dicht. Dat scheelt voor een vermogen. Nou, ik dacht dat hij doodging... en hij zit zijn centen te tellen. Nou, ah, dan stop je toch een ander achter de tap. Oh nou ja, wie dan? Ik heb mijn kop suf gedacht... maar ik zou niemand weten die ik kan vertrouwen. Misschien binnen de klantenkring? Daar zeker niet. Nee, het zou iemand moeten zijn van onberispelijk gedrag. het Peek valt dus af, even als een oude heer. <coughs> wat, wat, wat is er mis met mijn, met mijn gedrag? Peek moet het van iemand georven hebben. en niet van mij, zijn moeder, die, die had een, een criminele inslag. Ik niet.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 Cirkeling. Ja, ja, ja. Nee. nee, jij... Precies, ik ben de figuur die jij zoekt. <laughs> ik neem het hier van je over en geen centje pijn. Ja, ik vind het natuurlijk heel aardig van je aangeboden... ...maar heb jij ervaring? Ik, ik, bedoel... ik kom al jaren in dit café. Ja. Aan de andere kant, dat is ook wat anders. <laughs> Weet jij wel wat het is om achter de tap te staan... ...al die flauwe kulverhalen van iedereen aan te motoren... ...en maar blijven bijschenken... ...elke uilenbol die binnenkomt van drank te voorzien... Dat is toch verschrikkelijk? Oh, je moet bedanken. Ik, ik kan het. Geloof me. Ik ben de diplomatie zelf. <lacht> Voor hem. En, en, en ik kan met mensen omgaan. Ik ben een mensenvriend. Dat heeft we al die jaren van onze borgen gehalen. Ik zag je eigenlijk meer als zo, Geef me een kans, Toon. Ik weet het niet. Sluiten moet je toch. Ja, maar ik wil mijn klanten niet verliezen. Die verlies je zeker als je sluit. Nou ja. Ik... Eén week. Geef me één week om het te proberen. Goed, oké, okay, laten we dat maar proberen. Je zal zien hoe goed het gaat. En over de verdiensten praten we niet. Afgesproken? Voorlopig. Het is natuurlijk een vriendendienst, maar als je per se toch iets wil betalen. Ja, dat liefst een wat. Nou, La, laten we er nou gauw eentje nemen, want voor je het weet ging het hier alleen om een de melk. Over wie heeft u het als ik vraag hem Ik heb het over jou, artiest. Toon, voor mij nog een eentje voor mijn zoon ook. Een breuk kraken. Dan maken ze een herrie over. Zeg, Peek. Wat eten wij vanavond? Peisie! Hey ik heb een verrassing voor je meegenomen. Ach, ik ben niet in de stemming, Peek. We nee, wij wel. Kijk eens, wie er vanavond blijft eten. Paar weer eens in de buurt, leuk. Hé, hey, doos maat. <gacht> Wat zie jij er weer, laat ik zeggen vrolijk uit. Ja. Kom jongens, we, we nemen er nog eentje voor het eten, om het te vieren. doe we een plezierig ergens anders vieren. Nee, nee, we vieren hier feest. <gacht> Heb ik dat? Drie dronken kerels in een feest? Nee, niet dronken, uitgelaten. Wat is een wonder geschiet, raaien. Trace. je mag raaien. Het hebt met Harry te maken. Ja, nou, zeker een rondje gegeven. Nou, zo groot is het wonderen een ook. Uh, het is maar tijdelijk, hoor, maar...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 Ten slag. Kraken, de een heeft toevallig een bruikje, de ander is er werkwaardig, gelaag schiet de hele hap in de stress. U weet niet wat het is om werkeloos te zijn. Oh nee, weet ik dat niet, zakaar nee. turf. In mijn tijd werd ik drie keer per week slag. Ja, dat lag meer aan uw karakter en andere slechte tijden, neem ik aan. jij eens naar nou van al je eigen zaken, Pinocchio. Ja. Want dan zal ik er eens dus een mooie, flinke baffert op geven. Wij zullen toch huis moeten leven van de stelling, nou? Ja, dat kan toch helemaal niet? Dat zijn bijverdiensten voor.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 Het lijkt me aan het beste dat je een ander bandje zoekt, twee. Waar? Ja, overal. Nergens is toch werk? In mijn tijd ging ik gewoon naar de steuk. Ik snopte broer om mijn hand om te houden. Nog niet trouwens? Sinds ik het over heb, ga je het rusten, maar. De sociale dienst, ja, ja, dat is het enige wat er overblijft. Precies, mooi, dan zijn we eruit. En verder ben ik het met de ouwe in de breker eens. Laten we maar gaan eten. Nou, ik waarschuw jullie, het is oud brood hoor. Oud brood is niet hard. Geen brood, dat is hard. Nee, het orakel spreekt. Ja. Weet je dat het mij moeite kost om met hem aan één tafel te zitten? Pst, sta je weer dicht, ouwe? Ja, alleen als ik al naast hem zit. Alleen al. Het, het is dat we gaan eten zo, maar anders had ik al lang betoen gestaan. En daar kunnen we binnenkort ook niet meer naartoe. Zijn slechte tijden. Ja, natuurlijk, een vrouw met inkomen is ideaal. Maar de ellende is als ze erin komen kwijtraakt. Dan hou je alleen maar die vrouw over, Red. Ja, en jongens, stilzit is niks voor haar. Ze zit een hele dag in die stalling. Moet je die fietsen niet anders neerzetten, Peek? Peek, zit je nou weer te kaarten? Ga toch banden plakken, banden plakken, ik? Ja, een vrouw moet geen baas hebben. De ideale vrouw van mij de Red. Die is haar eigen baas, die verdient de boemer of dat ze hebt. Twees heeft twee flinke handen aan de lijf. Ja, het gaat me nou niet direct om die handen, het gaat me meer om het lijf. Kijk, handen zijn er genoeg, ik heb zelf twee handen. Maar dat lijf. Ik ga jou een voorstelletje doen, Peek. Huh? Nee, laat ik eerst nog eens even wat bestellen. Eh, uh, eh, uh, ding is. Hey, hoe heet die dwalend weer? Eh, uh, Harry. Hé, hey, Harry! Moneer? Wat zegt hij nou tegen me? Meneer, Laat maar maar eventjes. Harry? Moneer? Eh, uh, ja. Ja, een jongen en een pils. Hasteblieft. Hartstikke, ah, genodig, hè? Nou ja. Luister, jij rolt gewoon al die fietsen uit die kelder. We breken hem helemaal uit. Gooien je wat plus tegen de wand. We zetten er een lekker bed neer. Hangen een flinke wasbak op. En we noemen het huis. Uh, Club. Als je dat wilt. Club Monique. Jij zegt hoe de loet tegen je wijf. En ik zorg dat je een eerste klas meisje krijgt. Een oorst is. Raad? Right? Ik 15%. En jullie de rest. Moet je kijken hoe je binnen loopt. Een jonge jenever en een pils. Drie en een half. Wat? Gulden, 3 gulden en 50 cent. Oh, eh, schrijf me even op. Ik heb liever dat u meteen betaalt. Toon, schrijf het altijd op. Toon leg in het ziekenhuis. Contante betaling is nu de regel van het huis. 3,50x. X, wat? Dat laat ik geheel aan uw beleefdheid over. Ik herken mijn eigen kroeg niet meer. Ja, maar. maar Harry, ik, ik, ik, ik betaal hier nooit. Daarom juist 3,50. Oh, is niets. u heeft 5 cent te veel neergelegd. Ja, dat is voor de service dank u. Heel, heel, heel bijzonder hartelijk. Drouw, Zeg, wat hebt hij? Nou, hij staat achter de tap en is in een van de chique te Oh, Oh, zit het zo? Denk je dat het zo gaat? Nou, maar dat toch niet in mijn stamcafé? O, weer! Moneer? Zeg, luister eens even, meneer de ouwe hoer. Mijn bier smaakt me niet. Volgens mij is dat een foutvat. Ik ben bang dat het aan u zelf ligt. O, ben er bang voor. Nou, ik zou maar voor iets heel anders bang wezen, jochie. Kijk, dat bier, dat smaakt mij niet. Hé, hey, jongens. Hoe smaakt het bier? Volgens mij smaakt het niet. Hij heb natuurlijk een fout vat en geslagen. Dat bier smaakt ook niet. Nou, hoor je het nou? Smaakt u nou niet? Kijk, het smaakt mij niet, smaakt Peek niet. Daar, Loetje. Hé, hey, hoor je het nou, maatje? Wij willen allemaal een andere pils. Uit een ander vat. De hele zaak een nieuwe pils. En een beetje rap, hè? Right? Maar dat kost u... Dat kost mij helemaal niks. En ik waarschuw u nog één keer, anders heb je morgen helemaal geen klanten meer. Heb je nooit geen klanten meer. Nou, hollen. Zeker. Hé, hé, hé, hart. Uh, ja? Zeg, mijn borrel is wel wat erg lauw. Zit er nog maar eentje naast, hè? En koud. Hé, hey, kom er nog wat koud? Ja. Ja. Daar schiet hij wel Ja. Ja. Ja, een ogenblikje. Ogenblikje. Dames en heren, de hoogste tijd. Ja, dat maken we zelf al uit. Doe mij nog maar een rondje. Ja, maar ik sta hier al van vanochtend negen uur en morgenochtend... Morgenochtend slapen we lekker uit. Ik krijg last met de politie. Wel, nee, je krijgt helemaal geen last met de politie. Je krijgt last met mij en dat is veel erger. Right? Right. Nee, nee, heb je kan mij niet overtuigen. Ik maak eh. van mijn stalling geen broerdeel. Eh, Peek, je weet niet wat je weggooit. Pst, mevrouw, en daar begin ik aan. Eh. Ik moet er bijna van halen. Nee, hey, pist, Peek, Peek. Kan jij nou niet weggaan? Misschien gaan die anderen dan ook. He? Nee, ik denk dat het ook nog maar eventjes blijf. En niet voor de dank, begrijp me goed. Maar ik vind het zo heerlijk om je te zien werken. Nou, dat is dus van de vorige man twintig mensen die nog niet hebben betaald. Dat is precies 500 gulden. Daar zijn er nog dertien van de man daarvoor.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 De ja, deur. Ja, naar de volgende deur. Zo, ik kom even kijken hoe mijn zoontje zit weg te tieren in zijn donkere hol. Zeg, weet je dat de zon uh, schijnt buiten? Hé, hey, doos! Nee, maar, zit jij niet thuis? Mijn weg eruit, was. Is... Nee, pa, die spaar ik voor als u langskomt. Zeg, ik heb een uh, vriendje van je meegenomen, jongens. Oh. Uh, een hele kienegozer, ik heb grote ideeën. <laughs> hij overdraait een beetje. <laughs> Wat doe jij buiten het kabinet? Nou, sinds je familie er werkt is het er te leuk en te gezellig. Maar je weet, overal er we te voor staat. En. Bijvoorbeeld het een beetje in de steun. Nee. Hij ah, jongens, ik krijg geen steun. Geen staat omdat ik een stalling heb. Geen. Wat? Geen steun? Nee. Meis? Krijg jij geen steun nee. Zeg maar, knokken. Wie heb je gesproken? Jij hebt zeker de verkeerde gesproken. Heb jij de directeur gesproken? Nee, die had even geen tijd voor mijn pa. K als, je, als je. Nou, zie je? Heb je de verkeerde gesproken? Zo'n jong schaatbroekje zeker. Die durft nou naar mevrouw al weg te sturen. Ja. Maar al die buitenlanders vanuit het buitenland hoeven alleen maar de hand op te houden. Ze worden van alle kanten volgestomd. Wat dit er voor een taartman in mijn leven? ja, hoe het zit, zit het. Voorlopig moet hij van de stalling eten. Oh, verslik je niet? Ja, nee, nee, maar ho, hou. wacht nou even. Daar had dat vriendje hier van jou, Huip Ja, Ja, hij die had een heel goed plannetje. Nee, nee, ik heb het je al gezegd, heeft Geen bordeel. Bordeel? Zeg, wat is hier gaande? Het reis doe maar een plezier en ga naar huis, hè. We hebben het over zaken. Nou, lekkere zaken. Moet je ze zien staan... Drie delinquenten op een rij. Drie wetten op een rij? Een delinquenten, oplichters, boeven, drie vuile boeven op een rij. Een bordeel. Hé, hey, ja hé, hey, hey, wie heb het nou over een bordeel? Ja, ja. Vind, ik vind een bordeel ook wel een leuk plannetje. Ik heb het over een hotel. Ah, oh, bedoel een ander, het is precies hetzelfde. Nee, Tracy, het is niet precies hetzelfde. Ja, je noemt het een hotel, en dan zit je er een paar meiden in, en dan is het een hoerenhotel. Ja, dat vind ik een heel leuk idee. Zo. Nou, ik schaam me voor je, Tracy, dat je zo slecht over me denkt. Ik zit er geen meiden in, ben je gek. Nee, luister. Wij breken dit helemaal uit, zetten overal gipsplaten tussen schotjes neer en achter elk schotje een stapelbed. Zo kunnen we pakweg eh, 10 x twee Turken, dat zijn twintig buitenlandse werknemers, van een kostelijk onderkomen voorzien. Ik vond een bordel toch een aardige idee. Nou, daar doen we toch goed werk mee. Sociaal werk, want sociale zaken betaalt. Ja, we wel, maar haar niet. Het is een grof schandaal. Weet je waar die echte deloquenten zitten op het slachthuis? Ja, en we pleuren gewoon een brandblusser tegen de wand. Dan moet je eens kijken hoe brandveilig dat persoon wordt. Is dat een idee of is dat geen ik idee? Ik word je? misselijk. Ik ga weg. Gooi je toe. Naar mijn moeder. Nou? nou. Nou. Zo is je nou de hele dag onuitstaanbaar. Hm. Nou, als die niet gaan wat handen krijgt, loopt het uit op moord en doodslag. Optimist. Nou, wat doe je? Ja, ik, ik weet het niet. Nou, daar schiet je wel ook veel mee op. Ik stem voor een bordeel. Laten we iets eens maar even een stukje gaan eten. Ik maak van mijn stalling geen pensioen. Ja, maar het is dik verdienen, jongen, voor je noop. Je kan de hele dag thuis blijven zitten. Ja, je? ja, samen met Trace. Harry, kom even opnemen. Meneer. Doe het nou, Peet, met jongen. Het zou zo lekker zijn als je binnenliep, voor mij ook. Huis hey, als je zo uh. oud bent als ik, zijn, je kan ze verkeken. Zo oud als u wordt niemand, ben ik bang. Hebben we die feestneus weer hier? U hüftels? wou bestellen? Ja. Ik wil wel een broodje bal. Juist, de afdeling petit restaurant. Wil u de kaart? Nee, nee, we willen eten. Kaart, kan altijd nog. Ik wil een uitsmaker. Of nee, doe eigenlijk maar een hamburgertje. Ja, en, en ik een saté. En een saté. Zonder saté saus. Zonder saus. Met mayonaise. Harry, hoe maak je die hamburger? En ketchup, maar niet te veel. Ik leg hem op de bakplaat en dan... Ik moet uh... eigenlijk helemaal geen uitsmaker. Nee, huh? nee. Nee, daar zitten eieren in en mm. volgens mij, ik, ik, ik, ik word daar onrustig van, van, van eieren. Ik weet het die ik krijg altijd kramp. In de... Doe mij maar een broodje kaas. Broodje kaas. Ik bedoel, wat doe je erbij? Want ik wil geen komkommer, weet je. Wel uitje. Veel uitjes ja. en tomaat. Ja. ja, ik lust eigenlijk ook wel een hamburgertje. Dus geen saté. Ah, zonder kaas, liever ham. Ik krijg het zuur van kaas. Ach, doe dat saté er toch maar bij. Toch maar? Ja. Eén saté, dus uh, en, en, en, en een broodje... Ham met en, en zuur. Nee, nee, even... nee, geen zuur. Kijk, nee? ik krijg het zuur van kaas. Wat? Ach, weet je, doe toch maar een broodje bal. Al die uien broodje... kan niet goed zijn. Nee, wat neem jij nou? Broodje bal? Ja, dat wil ik ook, ja. In plaats van het broodje ham. Hm. Uh, in dat geval is er wel een stukje zuur bij. Het broodje bal, hè? Ja, nou, dat is ook geen gek idee. In plaats van die van die thee. Van die is het nou eens afgelopen? Jullie doen het alleen maar om mij te treiteren.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 Niet echt het type van de rustige kastelein. Nou, zitten we nou. Zonder eten. Ik kan hem de zaak wel dichtgooien. Ik ga er niet achter staan. Jij? Never. Maar dan slaat de jongens, dat kan toch niet zomaar. Waar moeten we naartoe? Ja, café is genoeg. Ach, dan moet je weer zo'n ent lopen. En toon, hè. en toon. We moeten wat bedenken. Hé, hey, uh, Haap. Ja? Jij bent toch zo goed in plannetjes? Ja. Ja. Ja, we moeten wat bedenken. Ja, toon. Ja. zodat de zaak gewoon doorgaat. Ja. He, iemand anders achter de tap. Ja. ja, maar wie? Nou, ouwe. Misschien dat ik wat weet. Joh, hey, Thomas, hartstikke enthousiast. nou uh. uh, op de motidee was gelijk weer stukken beter. Ik zag uh. de breuk helen. Uh, het had hij toch nooit zien zitten. Ja, wie wel? Wij zien hem alleen maar zitten. <laughs> maar hier was hij gelijk voor te vinden. In één klap, iedereen uit de zorgen. Jongens, ik tacteer. Mag ik een beetje bestellen? Wat ja. zal het wezen, jongens? Drie pils en neem zelf ook wat mop. Oeh, kijk aan, hij gaat op ziek. Wordt het zo langzamerhand niet de tijd dat jij op huis gaat? Nou nee. Ik denk dat ik nog wel even blijf. Ja, niet voor het drank begrijpen goed. Maar weet je wat het is, Trees? Ik zie je zo graag werken. <lacht>